Wij beginnen de zoggerles 243, op de pagina Resh 200. De tekst van Nee, we hebben al de Ot Resh Yud Bet Zie ik dat we hebben dat al gelezen aan het einde van de vorige lezing. Heb ik het ook vertaald? Ja, met het bijzonder over dat woord rood, uh, hemellichten enzovoort. En nu uh, gaan we naar beneden, naar Hassulam, de linkerkolom, de regel 30. En het is een bijzondere, bijzondere oh, bijzonder, eh, geheimen hier eh, onthuld worden, waar geen notie is in de wereld. Ook het geheim van de eh, zonde van Gawa, de vrouw van Adam. Wat was haar zonde? Dat vind je nergens. Niemand heeft weet daarvan. Niemand kan het doorgronden. Eh, nog Joden laat staan, Vaticaan of wie dan ook van Christen. Deel, want Alleen maar vanuit de hele getal hier, alleen door die letters kan je dat doordringen en begrijpen wat het was. En wat het. Um, juist door die letters zelf en achter die letters. En dat zullen we beleven in deze les. Um, de regel 30. De referentie van Ot Resh Yud Bet. 212. We gaan nu. Razendichtieven, dubbele punt. We gaan nu. Dat wil zeggen. De, de 31. Zodat so het geheep van. Wat geschreven staat. Van het vers. In het Hele Geschrift. Ja, in de Torah. jullie de morot en ze zullen zijn tot hemellichten. Het woordje morot, rood, heb je nog op de vorige les gesproken. dat woord, dat woord, dat woord morot, dat zijn, bestaat uit de letters or en mawet. Daarbinnen zit het woord oor, herinner je nog, het, licht, het woord dat betekent licht, en aan de zijkanten, gescheiden van elkaar, woord mawit. woord voor dood. 32, kia klipa hola gaat al achar amog, want de klipa gaat achter de moog, ja, dus wat betekent, klipa gaat achter de moog, klipa oftewel, de het schil die uh, bedekt de moog, betekent de, de vrucht of de pit in een uh, in nootje in het in in nootje, zoals we dat geleerd um, binnen is moog en van buiten is klipa, wat van buiten is ten opzichte van wat binnen is, is klipa Ha de volgende pagina. 201 Resh Aleph Hasulam de rechterkolom, de eerste regel. Or Hatzad Hager, Mawit. De tussen de, de binnenkant, de Vrucht, de pit, de kern, is het woord licht. Ja, net zoals in een nootje in uh, is het aan de buitenkant, is het schil en van binnen is uh, het de essentie wat eetbaar is. Zo so is het ook in dat woord, in dat woord, morot, is van binnen is mog, oftewel het woord licht, dat pitje. En aan de rech rechts en links, zo het wel omringt, wordt door, die wo door de letters Memwav aan de ene kant en Taf aan de andere kant. En die, die zijn uh, Klippa. Dat is wat hij zegt. Moog is uh, aan de ene kant, is Moog, is dat um, pit, pit, als het ware, de essentie, is licht, oor. Alef resh, Alef wav resh, de eerste regel, van de volgende pagina 201. Hadzad hager mawet de andere kant, oftewel de klepa is, mavet is, dat woord mavet. De eerste twee letters en de laatste letter van de, dat woord meurot, punt, or, Hoe begibor hier zou ik die komen weghalen die in de regel 1 b u ba de b die nifradot ba die dri is, die hier is, misham. hier is, die hier is, die hier alles geven, want hier is de Kabbala. Duidelijk, hier hebben wij de kabbala, hier is een puur licht, hier is de zuiverheidsgraad, die de mensheid absoluut niet in staat is om te ervaren. Geen religie, gewoon een jodendom, christendom, hougurus. Laat staan alle anderen, kunnen dat absoluut niet bereiken, deze zuiverheidsgraad, om het, dat licht te ervaren wat hier staat. En daarom probeer alles te geven, om het wel in staat te zijn, al is het maar iets daarvan op te pikken. Want dat is het pure leven, duidelijk wat we hier leven, leren, dat geeft leven dat is praktisch, absoluut praktisch in elk moment van het leven. Uh, de regel 1 naar de punt. Goed, goed kijken, probeer, ik zou zeggen deze, wat wij, deze les, deze les, deze auto wat wij leren. Ik zou het de 20, 30, 50 keer leren om door te dringen, om laten dat door te dringen, om eh, tot de puntjes, tot alle puntjes op I, dat te begrijpen en eigen maken wat hier staat, want hier staat, staat eigenlijk de reding, is, is voor de hand, is, ligt, voor, is eh, gewoon... Uh, gegeven hier klankant, en klare redding is hier gegeven. Het is alleen een kwestie van willen ontvangen. Als je wil, kan je ontvangen. Ik kon geen redding ontvangen van alles wat ik in de wereld heb geleerd, van wat er in de wereld was, is of zal zijn. Alles. En ik kon geen redding vinden. En toen. Kwam ik tot die. Tot die zoger. En ik wist wel dat hier. Zit. Alleen hier zit. De pure. Redding. En er was niemand die mij dat kon. Uh, onderwijzen. En Ik had absoluut geen kans. Ik heb gezien, was net als kansloos in mijn zoektocht naar de redding. Natuurlijk dat via Yeshua is het gekomen. Dus na mijn ontmoeting met Yeshua ging ik zoger leren. Want daarvoor had ik het niet nodig. Ik was gewoon traditioneel bezig, weet ik veel, met alles. Al dat Onzin, al dat idiotrie van het jodendom. Zonder in afgescheiden van de inwendige innerlijke Torah. Zonder Kabbalah is, is het een uh, lege bezigheid. En toen had ik deze wer, wil om te, le wil te leven dat kwam uit mijzelf waarschijnlijk in zo'n grote, zo'n verschrikkelijk, zo'n verschrikkelijk geschrei kwam van mij naar, naar boven. Geschrijf van uh, absolute uh, wanhoop om iets anders uh, te vinden dan deze zoger. Ik wilde dan deze zoger uh, dat die tot leven zou komen in mij. En ik kon het niet, ik kon niet lezen, ik kon niets daarvan uh, snappen. En dat heb ik aangegrepen als kans, als, het, een, uh, als een takje, als een takje van, als iemand greep, zoals iemand greep aan een takje van een, van een hangende, uh, takken van een boom, van een wilgboom bijvoorbeeld, en die dan ergens in, de, in het moeras aan het zinken is, en dan opeens pakt hij aan een takje van een uh, wilgboom, dat hangt, opeens ziet hij dat, uh, die hangt als het ware boven Dat moeras. En dan greep je daaraan. Hoe moet je het aangrepen? Als redding En dat, op deze manier, ging de zoger voor mij open. Ik pak het, ik doe het open. Ik hoef niet te bestuderen. Ik pak het, ik doe het open en spreekt, de zoger spreekt, open zich voor mij. En zo kan, zich, kan zoger zich openen voor iedereen. Absoluut voor iedereen kan zich openen. Maar jij moet wel, die ver, dat verlangen, dat bovenmenselijk verlangen hebben, en dan zal je het ontvangen. Maar in die letters, door die letters, en niet, en niet alleen de vertalingen van wat dan ook, van filosofisch denken, van al die andere dingen, krijg je geen redding. regel 1 naar de punt. Oor. Hoe Het licht, het woord oor. Het woord oor, dus alef, o wav, rees. Is verbonden met elkaar, zijn, zijn verbonden met elkaar... Staan naast elkaar die letters, dus die vormen samen het woord oor, licht. Die zijn dus in verenig met elkaar deze letters. De letters die in het woord, deze drie letters, die vormen het woord oor, licht. In de letters van het woord meorot, me, in het woord meorot. In de regel 2 zie je het eerste woord. B is in, en dan Murot. En hij eh, grafisch ook heeft die drie letters in het midden van dat woord Murot ook eh, aangeduid door zij in vet af te drukken. Die zijn verbonden netjes met elkaar. En die vormen eenheid. het dood het andere, het andere woord, oftewel de, de klipa daarin, het woord mawet, oftewel de eerste letter van het woord meurot, en de twee laatste waf en taf. Dat zijn, die letters zijn gescheiden van elkaar in het woord, in datzelfde woord, bemeurot, in meurot. En dat geef je ook aan door... In dat woord rood, zie je dat in de regel 2 en het einde daarvan. Uh, de eerste en de twee laatste, woorden, laatste letters van het woord, dik in dikke letters, uh, vet uh, aan te duiden. Die zijn gescheiden van elkaar. En daardoor blijft het leven duidelijk. Uh, de dood is er niet, die letters die dood vormen, die zijn gescheiden door het licht. 3. Ukasche or ze mistalek. Misham. brood oot iot vier hapirut mavet. En wanneer dat woord or licht, die drie letters or. mistalek, Misham, die vertrekt daarvan, van dat woord. Het licht vertrekt. Met Gabro Otjotjot, Hapirut, Mavet. Die letters die gescheiden zijn, Mem en tav. die worden verbonden met elkaar en die maken dan het woord Mavet dood. Kijk nou wat wij leren dat opwellen en dan kunnen we straks zullen we zien. En we hebben het al een beetje geleerd, al hoe dat komt: dat door, het aantrekken van, door het aantrekken van de zivuge beneden, en niet bij, abbe, bij hoge Abu Yima, daardoor het licht, we hebben geleerd op de vorige les nog, oor die vertrekt en dan blijft over Mawet dood. Dat is wat ook in zeer grote, letter in zeer grote lijnen, wat uh, Gawa eigenlijk aangetrokken had, want zij werd verleid door de slang. En dat zullen we leren hier verder. Verder op. Vier naar de punt. Klama. Kashetikach otiyot or mitoch five hamila meorot. Mr. Fod, mavet, klomar that dat say kashatikach otiyot or, when you named the letters or, the letters all resh alef, waw, resh, uit, het woord, meurot, vijf, je, zoals die ook afgebeeld is. Als je die weghaalt, van binnen dat woord, meurot, die drie letters, alef, r, waw, resh. Met daarvoor dan deze letters, die gaan zich verbinden met elkaar, en die overgebleven letters, mem, waw, en het woord, het woord, het woord, het woord Mawet. Mawet betekent dood. En nu hoor goed nog een keer wat ik jou had gezegd. Dat vind je nergens, alleen hier. Zes, Pirouch. Toelichting. Punt. Ze soda waju limorot Dat is het geheim van dat vers in de Torah limorot En zij zullen zijn ja, die twee lichten die de ene je nog, die voor het heersen overdag en de andere is voor het heersen s'nachts. nachts. Die worden limorot die worden tot le is tot lamet is tot, tot hemellichten. en het woord, woord, woord daar staat het woord meeroord punt 6 na de punt na de tweede punt als er een klapa zeven ola opa achterij dat de klipa. steekt op en gaat Achter de Mawet, achter de Mawet, na. Achteraan, achter de Mawet, achteraan de Mawet, achteraan de dood. Sorry, achteraan neem ik wel. Achter de Moog neem ik wel. De clipa die dus stijgt, de klipa die gaat, staat open opsteigt en gaat naar achter de moog. Wat betekent dat? Een beetje vreemde uitdrukking, dat de klepa die steekt op en die gaat uh, achter de moog, oftewel de, het schil die achter de, achter de vrucht of pit gaat, wat daarin is. Punt. Mag ik het nu uitleggen? Geweldig uitleg. Moag, hoe, or? Acht. Asitra, ach, rai, mawet. Or, hier zou ik een puntje zetten. Acht, na het vierde woord, zou ik een punt zetten. Moog, hoe, or, de moog hier, wat is die moog hier, oftewel de pit, dat innerlijke, is licht, in dit woord, or, alf, wav res, in dat woord, meurot, dus dat, degene wat binnen is, oftewel, hier is middels, het, de middelste letters. Ach, sitra, achra, de sitra, er, de, de, de, de andere kant, oftewel, de klipa is mawet, die is mawet, die, uh, die eromheen is. Punt. Duidelijk, let, let op. Het is wat hij zegt nu, uh, wordt het duidelijk. Wat betekent dat de klipa, die loopt eigenlijk achter de, de, de moog. Nou, oftewel... Uh, overal waar we hebben het heilige, let op, overal waar we hebben het innerlijke, het uiterlijke is altijd, elke innerlijke heeft, altijd omringd is door een uiterlijke. Elke uiterlijke is dan ten aanzien van, het innerlijke is een soort klippa. Oké, okay, er is ook nog een klippa die wij zeggen dat het onreine kracht is, maar normaal gesproken is het, ehm, um, is het zo so dat, uh, en zie je, daarom is, safety, daarom is het woord meorot, die is gescheiden van elkaar. Ja, zie je, die klipa is, oftewel schil, is gescheiden van elkaar. Het woord schil, uh, het woord wat, wat, wat schil voorstelt. Dus aan de eerste letter mem en de laatste le letter, twee letters waf af, die gescheiden zijn, want zelfs wanneer het in de hogere regio's is, als dat schil gescheiden is, dan is het uh, geen probleem, dan is het is geen dood, want het schil, het schil is wel nodig, uh, ook in de hogere regio's. dat het binnen dat schil, binnen het schil zit het innerlijke, en dat is uh, die ook als Beschermd, bescherming van dat innerlijke, Dat is altijd, uh, het kan, dus het is een positieve iets, uh, niet uh, wat wij noemen dan, dat het sitra agra, dat het iets verkeerds is, het wordt pas verkeerd, wanneer men, ze ook probeert te doen, onderaan, onder, als het ware, niet bij de hoge Abba en ima wanneer men de probeert niet de man omhoog te doen naar de zon, zodat zij zullen opstijgen naar hoge Abba en Ima en daar zij zullen maken, boven de eenheid, de eenheid boven zullen maken bij Abba en -ma. Maar wanneer men de ook provoceert beneden, dan... Gaat het licht, het, het, het, het, het, het licht, oor, die drie letters die vertrekken dan, zoals we dat geleerd op de vorige les, terug naar Abu dus naar boven vertrekken ze, want men laat niet beneden dat het licht, uh, anders zou dat licht beneden, dat onrechtmatig zou aangetrokken worden door dat ziwuk beneden, zo gaan naar de klipot. Ja, naar de onreine krachten. Hier zijn wel onreine krachten. Ja. Um, de regel 8 naar de punt, naar onze punt. Oor, hoe boer? 9, oudje jood. Mavet, hoe babje rood, je jood? Het woord oor. Alf resh licht, is, ge, is verbonden. De letters daarvan zijn verbonden met elkaar. De regel 9, het woord Mavet. Dat hier zijn de letters gescheiden van elkaar. Punt, Pyrrhus, uitleg. De regel 10. En nu, nu, goed luisteren. We horen, alles schrijven. Кохадин шеба малхут. Гу Шореш замит аситра ахрава клипот. Эльф. Басодах гатува у малхуто бахоль машала. Пунт. Кохадин, лето, декрахт ФАНДИН, Хистренгайт. Shaba Malchut, die in the Malchut is, is, who, Shoresh, is the wortel, let nobody say, is the wortel for the reality van the sitra, achra, and the klipot. At is not dezelfde the hot for good, but it is well the wortel, daarvan. Elef was zo dat het in het geheim van wat geschreven staat, om al goed te begoren, en zijn koninkrijk is in alles, in alles waar, waar hij heerst over Hashem. En daar staat het woord zijn koninkrijk, in de mal goed, zoals het vertaald is, kinderlijk, maar in de vertaling is het, geld is, zegt het niets, alleen maar woorden. Maar in de heilige taal, altijd gaan, al, gaan uit, uit de heilige taal, anders wordt het blabla bla, en geen kabala, anders helpt het niet. O kijk nou wat, deze, deze, wat het vers zegt, o malchuto en malchuto betekent zijn malchut, eigenlijk. Zijn malchut is in alles wat, waar hij heerst over, oftewel, zijn malgoed is alles betekent zijn malgoed is ook in de klipot. Oftewel zijn klipot zijn ook behoren tot de malgoed, en dat is wat hij zegt ons, dat de malgoed is de wortel van, ook de wortel van alle, van de citraka, achter in de klipot. Punt. We gingen nee. twaalf. אלידת יא ייחוד שאל Gaza, בא אבא ויעמה, למשחัด ועכ דער טיין ועיגאר נימצא קוח אדינן, שובה מלחוד. מידה פאךלי גיוד פערטינ ליפכינד, נאער אוקמא, וקריאת שמה כנל ואחר כך מעלים זה סטינותה שינית אלס אל אבו וימא ונגור הוקמה של זה יפנטין המלחות מתייחד ja, baby lijn kanaal. Het. het is nog uh, wat ik wil leren nu nog: het is nog uh, als het ware uh, het begin als het ware van de uitleg van de straks van de zonde van Gava en ook ten eet, en als we weten de zonde van Gava, dan weten we ook hoe te vermijden, hoe te doen, het omgekeerde dan, wat, de zonde van Gava, en dat is dan, het omgekeerde doen dan dood, zij heeft, kijk, Gava heeft de dood gebracht, door haar, kijken, wat zij deed, verder, naar die, de boom, uh, enzovoort, we zullen dat, Verder leren straks naar de boom van goed en kennis van goed en kwaad. En zij heeft de dood gebracht. Hoe kunnen wij dan verder, wat kunnen wij leren daarvan? Als wij het omgekeerde doen, als wij weten het gereedschap, het instrument daarvan, hoe zij dood heeft gebracht, dan weten wij ook terug te vinden de weg naar het leven. Duidelijk. Alleen een mens die dood heeft al ervaren, die kan tot leven opgeroepen worden. Duidelijk. Goed opletten wat, wat, wat ik je wat ik zeg. Alleen wie echt tot dood heeft zichzelf verklaard, die kwam tot een punt dat, het, dat hij zag dat hij, hartstikke dood, helemaal dood is, al bleef die nog existeren in deze wereld, dan pas, en dan bleef die hopen, en dan, dan komt er een ommekeer naar het leven, en dan is het eeuwig leven, dan is het niet het leven van een beetje dit, een beetje dat, een beetje dat. En eigenlijk geen leven is zoals een mens in deze wereld. Is het leven te noemen? Is het leven te noemen wat ze leven? Het is nog leven, nog dood. Eigenlijk is het een dode bezigheid. Duidelijk. Dus alleen wanneer de mens dood, tot dood komt, tot daadwerkelijk dood in zichzelf komt. Dat hij voelt dat hij... Dood is, dat die plat ligt van binnen. Dan komt die tot leven. En dat is ook wat Jezus ons laat zien ook. A dood dat tot leven brengt. Maar de bedoeling is, om niet zichzelf kapot te maken, niet... Uh, door anderen gekruisigd worden of zoiets anders. Hij bedoelde alleen dat de mens zelf brengt zichzelf tot dood door um, niet te willen niet te willen en niet te laten meer de citra agra over jou regeren. Terwijl, niet meer willen en laten je lichaam bepalen over jouw doen en laten. Doden jouw lichaam om tot het eeuwige leven te komen. En dat is het lichaam, betekent we spreken niet van lichaam van deze wereld, je spreekt ook dat natuurlijk, ook dat mee, mee moet doen. Maar de dodelijke wensen, de lichamelijke wensen, van de wens om te ontvangen voor zichzelf. En dan komt de mens tot leven. We twaalf 12 en zie hier, Haaridei haichut, shela zon, door de eenheid van de zon, in de abba en ima, laam shachat wak wegar om van hen wak en gar aan te trekken. En dat gaat natuurlijk via onze man. We spreken dan niet alleen van de zon, maar wat ik doe om die zon bij Abba in ima dat allemaal aan te trekken. Het gaat om mij, om jou, om de mens. 13. Nimmerzaal blijkt dus dat de kohajin, dat de kracht van de jin, zoveel malchut die in de malchut is. Let op, we hebben dat al geleerd. Minderveel verandert, transformeert zich. Legjot legjen ad nehura ookma, om te zijn, het aspect van 14 het, het zwarte licht. Allee deyam shachat wak, door het aantrekken van de wak, 15 bij Jehuda tata, in de lagere eenheid van de kriat shma, zoals het boven gezegd werd. Ja, dat wij zeggen dat Baruch, Shem, Kvot, Malchutolo, Olo, Lam, Weid, herinnering die zes, uh, dat reeks van zes woorden die wij uitspreken, zachtjes, gezegend is, uh, de naam, enzovoort. We agerkach, dat is dan de eerste fase, alleen maar wak. En, de, en beneden wordt het uh, die eenheid aangetrokken, daarom heet het, het zwarte licht, het is, wa kaken vervolgens, Malimota men doet, haar opsteigen, voor de tweede keer, naar de Abba en Iema, het gadlood wordt het, daarmee bereikt, 16, wanneer ura ook maar, en het zwarte licht, van de Malchut, 17, met verbindt zich, ben je met het witte licht. Van wie? Van de hoge Abu Yimah, zoals boven gezegd werd. Kijk wat het geweldig is. Dus beneden, wanneer dan eerst hier goed beneden wordt uh, uh, aangetrokken, en dan noemen we dat niet, de, dat is niet wat we hebben geleerd. Dat is niet iets anders, een heel ander aspect dan aantrekken, eenheid, oftewel de aantrekken van zivuk beneden maken, dat is absoluut niet. Ook dat niet, kijk, ook het, let op, ook het zwarte licht aantrekken, moeten wij, let op, oftewel katnoet moeten we eerst naar de aboehima. Altijd, kijk, als je man doet, kan je man doen ten behoeve van, Katnoet en een man doen ten behoeve van Godloet. Goed opletten wat, er, wat ik zeg. Als je man doet ten behoeve van gaat, hoe gaat het? Let op. Het gaat naar de zon en de zon steekt naar Abou -hima. Het ontvangen dan van Abou van de hoge Abou Yima, ontvangen dan de toestand van Katnoet. Nou, dat is wat wij doen dan bij het, de Kriat en dan wanneer dan ze hier aan pijn, boven ze hier aan pijn, wanneer ze hier aan, zo so de zon is uh, opgestegen om, let op goed opletten, we precies horen wat ik zeg. Wanneer die we, dus bij de krijsma, bij het zeggen van de shma Wanneer die door mijn zeggen van de shma de eerste regel alleen, shma israel asher melokine asher mechad. Wanneer ik dat zeg. Met, wanneer ik weet wat ik zeg, en weet hoe de krachten, hoe, de, hoe, de, hoe, de, hoe dat zegt, dan is mijn man, die gaat naar de zon, en de zon steekt op, naar de hoge abouhima, en die krijgt daar katnoot, let op, Z, hoe katnoot, zij, die hoge abouhima, die geven dan eerst, door hun toestand van katnoot, zij geven katnoot dan, en dat is, en wanneer de zon, de hier aan Pien, dus de zon, de zon die daalt af weer terug naar zijn eigen plaats, dan haalt hij ook met zich mee, ook. dan heeft hij dan al de kracht, om ook nog dat licht van boven, van abo en Ima, de hoge Abba Iema, terug te trekken, naar beneden te trekken, naar de, bij zijn eigen plaats, en naar de plaats van de Nook, wat dat heet, het zwarte licht. Het is al licht, het is heel iets anders dan wat wij zeggen, de zonde van Gawa, goed opletten wat ik zeg, hier, als je dat doordringt wat ik zeg, dan ben je, al, dan ben je er al. Dan, het is heel iets anders dan, uh, zonder man omhoog te doen, proberen, ziwuk van de zon zo beneden plaats laten vinden dat is de zonde, dat is dan de scheiding, dat is daardoor scheiden wij die licht, daardoor het licht, oftewel alle, alle vrouw van het woord morot. die vertrekt, iemand dan ver, uh, halen dat licht, dat licht gaat dan vertrekken, uh, vervliegt terug, om niet aan de klipoot gegeven te worden. Maar wanneer wij dus op deze manier, gewoon op de kosheren manier, uh, man omhoog doet en kat omhoog, kat katnoot, halen bij de hoge abe dan uh, halen wij dan naar de, mal goed halen wij dan naar beneden, halen wij dan het zwaarte licht. Dat heet zwaarte licht. En de tweede keer, daar moeten wij dan verder in als wij, wanneer wij dan op krachten komen verder, om de gadluut aan te trekken, dan gaan wij precies dezelfde weg terug naar, uh, wij doen de man omhoog, de man gaat naar de zon, de zon komt op naar de abu maar die hebben dan de kracht, om van die hoge abu gar aan te trekken, oh, en die gar van die, Abu Wima, die dan geven, daar verbindt men zich dan met do, dat, zwa, dat zwarte licht, dat als het ware omhoog kwam, die verbindt zich dan met, de, met het uh, uh, witte licht van de hoge Abu Zie je? Zie het verschil? 18. 18 na de punt. Olevi Nirmaz niermaz ha yehud hazebe katuw. Waju negen tien leme or mawet. Or twintig Bahibur de itwa. Amshahad amsha had vak vegar eenentwintig lenekiva. Bahibura had. Imazeiran PAMAKOM ABU YIMA TWEEN TWINTECH INNEI KMOSHA NIDHAPECH KOHA DIN SHUBANU KVAR LIGHIOT OR MAMASH KEN NIDBATLU KOL AKUCHOT SHELLA SITRA AKHRA FIEREN TWINTECH VAKLIPOT ANIMSHACHOT MIKOHA DIN AZE en 25 kwam het vijfentwintig, toen kwam het vijfentwintig, toen kwam het vijfentwintig, toen kwam het vijfentwintig, toen kwam het vijfentwintig, toen kwam 28 denukwa, wena saluor. Hinei. Hier zie ik ook een, een foutje. Um, in de laatste regel 28, het vierde woord, moet het zijn hinei. Dus in plaats van de, de tweede letter gimmel, moet het nun zijn. Hier, is na de komma 28, behéchrach, zegam koch de linker kolom de eerste reichel, niet batel, we nemt ca. En de atwan twee mavet, Or bachibura de atvan. En dan ze moeten we aan het einde van de 1 een um, pauze als het ware lanceren. Twee, mavet bapiruda She al achibur de zon, she koagadien drie nasale or. יפרדו עת פנדמע ותשם מסיתר אחרא פיר קלמר שניבטלו תוח אור וינזאת סירו 5 מעורד אור בהנטה בכיבור עמבד בפירודה ז Hameem bad gelaat, hatiwa. We waven, tav, bassov, hatiwa. Geweldig, geweldig, Jehoede, ach, zonder jou zou ik uh, mijn reding niet ontvangen. Eigenlijk niet... Uh, Richt ik mij daarbij niet aan Je Jehoede Aarslak? Want uh, ook hij was de doorgeefluik. Maar hoe geweldig is toch Hashem dat hij laat ons niet in, in, in, uh, in de steek? Dat, like, kijk nou, hij stuurt hier, hij stuurt Ari, hij, hij stuurt allemaal zijn. Gezanten hier, of de zielen in zijn, uh, speciaal in de zielen van zijn gezanten, stuurt hij de reddende boodschap. En om, om vanwege zijn uh, onmetelijke barmhartigheid, en niet alleen dat, eigenlijk. We kunnen zeggen vanwege zijn onbarmhartigheid, dat is onze voorstelling, onze ervaring van hem. Eigenlijk is dat ten aanzien van hem, is geen barmhartigheid. Het, is, het was gewoon zijn plan om uh, redding te brengen aan zijn schep, aan zijn schepping, aan elke schepsel, aan elk schepsel de redding. En vrijheid, absolute autonomie brengen aan zijn schepselen. Maar ik richt mij dus tot je goede afslag, omdat eh, zonder deze, zonder Hassolam zou ik, eh, de zoger niet kunnen begrijpen. En ook niet Ari ja hem heb ik ook geleerd eh, toegang kreeg de sleutel de gouden sleutel tot Ari ook de gouden sleutel tot platina sleutel tot de zorg en dat is geweldig dat is echt eh, de hoogste dank van mij is de toegang, de sleutel tot de zee van licht. De redding zoals die nergens te vinden is, anders dan in de zoger. Ari heeft, ook Ari heeft al zijn redding geput uit de zoger. Uit de zogerevisie was hij verbonden, ook met die grote, de hoogste zielen, van die, ook in de zorg, die, die aan de, aan de, als het ware, aan de bak komen, die daar vertellen, die dan hun geheimen vertellen, Rabba Asaba, al die anderen, totdat de profeet Eliyahu zelf, is gekomen om hem, al die geheimen te onthullen, zoals weet hij ook, uh, ontvangen hebben via hem en dan via uh, Jude Aarslag. Want ook Jehuda Aarslag heeft het geput eerst bij Ari. Dus mijn dank dat jullie gaan naar Jude Aarslag, maar met, met, met de bedoeling is dat, het, <laughs> dat die het gaat hoger naar Ari natuurlijk. En natuurlijk gaat het hoger naar, naar Simon Bar Yochai en de zijnen. Omdat zij waren de inspiratiebron ook voor Ari. En dan gaat het weer naar Moshe. En dan gaat het wel veel verder naar uh, Yeshua. En via Yeshua gaat het ook aan zijn vader. Um, waar staan wij? Wij staan aan de rechter, in de rechterkolom. De, rech, de regel 18 naar dit punt. Ik heb ook een, uh, een lange zin, maar ook zeer bijzonder vloeiend. 18. de daarom... Niemands eigenhouderschap Wordt deze eenheid, wordt uh, gezien oftewel een hint op, van, van deze eenheid, is gegeven in het vers, vers waar je over rood in van de Torah. En zij zullen zijn tot hemellichamen. En het woord mag rood 19. Zegu, welk woord meurot, zijn de letters or en mawit. Van binnen is or, licht en de andere, als die verbonden worden met elkaar, zeekantjes, die letters mem en wav en taf, wordt het mawet, licht en dood. Dat is wat Moshe had gezegd. In Dwarim, in het laatste, laatste boek van eh, Torah, heeft dat ook gezegd aan het volk, kijk nou, vandaag sta je hier voor Hashem, en vandaag ontvang je deze Torah, en hier is het in deze Torah, leven en dood, kies nou toch voor het leven. En dat is alleen aan ons, om te kiezen. Leven of dood. Doen wij man omhoog. Brengen wij man omhoog. Veroorzaken wij daarover. Daar zie ik boven. Het zijkert nood, Het zijkert lood. Het zijn zwarte licht eerst. En daarna het witte licht. Verbinding met het witte licht. Dan kiezen wij voor het leven. Trekken wij dat beneden, zien ook beneden, onrechtmatig, dan is het alt is altijd onrechtmatig. Dan kiezen wij voor de, voor de dood. Wie bepaalt dan of iemand leeft of niet? Goden bepalen dat, geen sprake van. Wordt het van boven bepaald? Nee, jijzelf bepaalt in elke toestand of jij Kiest. Leven of dood. Oor, oftewel hetzelfde is. Leven is licht. Oor of mauwet. Licht of dood. Oor, het woord oor, licht. Uit de, uit dit de, de, woord. Maumelrot. Ma die is in verbinding van de letters, dus die letters zijn helemaal verbonden tot het woord or, alf, waf, res, in de juiste volgorde, zonder scheiding. Shale deam, shagat, wak, vegar, dat betekent dus dat door, de, door het aantrekken van wak en gar, de regel 21. Aan de noekwa. Goed opletten, elke woord is belangrijk. Begibura gada, in één, in een, ver, in een, eenheid, verbinding, met de zier en Bamakom pin. Bama kom, abu ima, hij het toe natuurlijk, op de plaats van de abu en Zij worden verbonden op de plaats van de abu ima. 22. Nee, zie hier, kmosen het hafheeg kogadien, net zo, net zo als de kracht van de dien, die in de noekwa is, is getransformeerd om daadwerkelijk licht te worden. 23. Kan dit badloek zo so worden eh, ook alle krachten van de Sitra, Agra en van de klipot teniet gedaan. Opgelost als het ware. Teniet gedaan 24. Welke aangetrokken worden door deze kracht van de Dien. En het bleek dus, let op. Dus dat de klipa, die loopt achter de Moog. duidelijk, dus die gaan daar boven, de klepa, die wordt opgelost in die moog, als het ware, die, die niet meer, de kracht van de klepa is niet, als het ware, niet manifesteert zich, wanneer in het woord, zoals we zien, dat meorot want de klepa, dat is dan de letter mem, en de laatste letters, waf en Tav die gescheiden van elkaar zijn, dat betekent, als die woek omhoog, boven wordt uh, um, veroorzaakt, dat die boven bij aboeïma plaatsvindt, dan zijn die gescheiden, en daarom, deze klepadan is onschadelijk, die heeft de krachten niet van de dood, en daarom zijn, het het woord, meurot, twee uh, hemellichamen, in de hogere is het geen probleem daar, als het in de hogere, uit het hogere licht gehaald wordt, eerst naar boven komen, laten komen, de man komt naar de, naar de zon, de zon steekt naar de abo en ima, en dan wordt het eerst katnoet, en dan toe, en dat gaat daar. daarna, wordt het aangetrokken naar beneden, is het goed, is kosher op een kosher manier, en dan die Klippa blijft intact, die omringt alleen maar, beschermt alleen maar eigenlijk, die heeft geen kracht om schade als het ware toe te brengen, om dood te veroorzaken, maar is net als een schil uh, boven een uh, apel bijvoorbeeld, die beschermt het apel, ja of niet, of een, een schil boven, het uh, schil, schil rondom, Boven, ik, rondom bedoel ik, rondom een, een, een nootje. Zonder dat schil zou, dat nootje zou dan verd verdoren of uh, um, ka kapot gaan. Eigenlijk, dus dat is allemaal kosher. Als het maar, zivouk, uh, als het maar, maar doet, men doet dat, uh, dat men het aantrekt bovenaan bij A nemen. Dat is wat hij zegt, dat het blijkt dus dat de klipa 25, de Klippa die gaat achter de moog. Wat betekent dat? Dat is wat waar, waar we het ook niet, uh, niet hebben. Eerst was het niet helder in de zorgere cel. Wat betekent dat? Schal klipa, dat is wat hij nu uitlegt, dat de klipa, let op, met batel het, koog, aan in de nook, dat de Klippa die als het ware teniet gaat, ofwel de kracht van de klipa wordt opgeheven teniet gaat, krachtens de morgen die van de nookwa, dus wanneer de nookwa die morgen aantrekt van boven, na de zivug die bij bovenima, plaats van, kiewaan, shorasho, waarom, is het zo? So? de morgen van de noekwa, die maken als het ware kapot die niet kapot die doen oplossende krachten van de van de klippen oftewel nivellieren, ontkrachten zijn waarom oké wansheshorashosh hele sitra achra omdat de wortel van de sitra achra van de onreine kracht 27 shayish die er is Welke kracht eh, is er in de dien die in de noekwa is? Want de noekwa is de wortel van, die, van deze kracht. Niet batel, die wordt opgelost, ofwel teniet gedaan, door de moog van de noekwa, door, door het licht van de noekwa. 28, we nasa or, en dat wordt tot or, tot licht. Alef. 28 in het midden. Nee, bahek, graag zie hier. Het is dan noodzakelijkerwijs. Is het zo so dat Shigamko, Haklipa, niet bateert dat ook de kracht vanzelfsprekend is het noodzakelijkerwijs? Of verplichtend letterlijk. Is het zo so noodzakelijkerwijs dat. Ook de kracht, de linkerkolom, de eerste regel van de klipa niet baten wordt teniet niet gegaan of opgelost wordt. We nemen het bleek het blijkt dus dat or, or dat oor begeboren, dit dit van. En het blijkt dus daardoor, let op, dat positief plaatje, dat constructief plaatje, leven plaatje. En het blijkt dus dat het oor, dat het woord oor, Licht begibura dit van, dat van, is door, is in verbinding van de letters. Daarom zien we dat het woord oor, is dan in dat woord, uh, is dan in de verbinding van de letters. De regel 2, en mawet, in dat woord meorot bij dat is die twee hemellichamen dan maar bovenop... Wat is bij Die twee lichamen zijn, zeerapine nukwa die boven in de Abelhema, tot de Abelhema komen. Dan zien we dan, op deze kosher manier, wanneer het zo so is, dan zien we dat het or, licht is in verbonden letters, letters die verbonden met elkaar zijn, in de juiste volgorde naast elkaar... Alef, waf, res. Twee, de regel twee mavet, terwijl het woord mavet, oftewel klipa maar dan, let op, dan mavet wanneer, die, die dan, als het bij elkaar komt, maar hier is het, we zien het in het woord meurot, ja, die hemellichamen, meurot, we zien dat het woord mavet is gescheiden van elkaar, dan is het, maakt het geen, uh, dan is het, zien we dat die scheiding van de klipa, oftewel mem aan de voorkant van het woord noorood en wav taf aan het einde van het woord, we zien dat die gescheiden is, dus betekent die kan niet hinderen, dat is geen dood, de, de, de dood is opgelost, de dood is, opge, is als het ware in dat alleen maar potentieel is nog, voor de gemar maar eigenlijk is niet hinderlijk. Scharidei achibur de zon, dat door de verbinding van de zon, dus de zon die verbindt zich, verbindt zich boven en bij Abouhima. Shekoach adina asalle oor, dat de kracht van de dien is tot oor geworden, tot het licht geworden. Ja, de kracht van de dien van de hij is nu tot licht geworden. Herinner je nog? Niefraduat van de mawet worden de letters van mawet, de letters van de dood, die de dood uh, uh, uh, opmaken, de letters die mem, wav en taf, die worden gescheiden van elkaar, de letters die de citra agres die letters dood, dat zijn de letters van de citra Achra. En we zullen dat geweldig leren, hoe is het samengesteld? Wat, naar de letters, we zullen zien, de, de, de, hoe dat de onreine kracht is. Um, de eigenschappen, hoe, kan het, hoe zit het dat in die drie letters mem, wav, taf, hoe daar zit de citra Achra? Die zijn de letters van de citra Achra. 4. maar dat wil zeggen, ze niet wat loet oor, dat wil zeggen dat zij ze zijn teniet gegaan binnen het licht, oftewel opgelost zijn. Hun kracht is opgelost binnen, de, binnen het, het licht. Winnesatie roef, en het is geworden een, eh, de, same, eh, de, de combinatie van de letters, de regel 5, van me oor rood. Dat is dan de kosher, dat is dan die. Koshore stand van, zoals van die twee hemellichamen, zeer alpine doekwa, de zon en de maan, zoals het in de Torah staat. Door de verbinding met Aboinima. Hij hey, duidt het nog aan vijf orbe, emtsab, jibboer, or, die drie letters, alef, resh die or licht zijn. Betekenen, die zijn in het midden en die verbonden met elkaar zijn, in de juiste volgorde en verbonden met elkaar, naast elkaar. En terwijl het woord mawe dood, die is beperude, is gescheiden van elkaar, die letters mem en vav taf. Zes, hamem gilaad, we waw, taf, ba, sof. Hativa. En de letter mem is gebleven aan het begin van dat woord, merot, terwijl de letters wav, taf, aan het einde van het woord zijn. Dus wij hebben daardoor, is de sitra agra, is gescheten van elkaar. En wat betekenen die mem en wav, taf, die drie letters, hoe geven ze weer de citra agra, zullen we dat leren. Het is net als een mannetje en een vrouwtje uit elkaar worden gehouden, van die on-citra agra. Dat citra agra, het mannelijke en vrouwelijke, die zitten dan in die, door die letters weergegeven, mem en waf. taf, die zijn, ges, die worden daardoor gescheiden te houden. En wat, als je een mannetje en vrouwtje gescheiden houdt, dan Wordt er geen zivouk, dan komt er geen zivouk, ja of niet? Dan komt er geen zivouk en daardoor komen geen, komen geen producten van de zivouk. En hier in dit geval wordt het mannelijke van de citra agra eh, apart gehouden van, de, van, de, van het vrouwelijke van de citra agra. En daardoor kon, kunnen ze niet de zivuk maken. anders als ze niet tot zivuk kunnen maken, dan zijn ze onschadelijk.